Katrien Straatman met het NOS Journaal. De Taliban heeft het Rode Kruis toestemming gegeven... om hun werk voor te zetten in Afghanistan. Sinds april mochten de hulpverleners geen medische bijstand meer leveren... aan mensen in gebieden waar de Taliban de dienst uitmaakt. De terroristische groepering zei dat de vaccinaties van het Rode Kruis... niet te vertrouwen waren. In de verklaring zegt de Taliban nu dat er weer garanties kunnen worden gegeven... voor de veiligheid van Rode Kruismedewerkers. Trode Kruis is al tientallen jaren actief in Afghanistan. De hulporganisatie heeft er medische centra, deelt hulpgoederen uit en zet vaccinatiecampagnes op. De kinderen die vannacht in Strijbeek bij een woningbrand om het leven kwamen, waren twee jongens van zes en negen, dat zegt de politie. De bewoonster, de oma van een van de kinderen en een derde kind dat daar ook logeerde, konden het huis op tijd verlaten. De kinderen lagen waarschijnlijk te slapen toen de brand uitbrak. Het huis, een soort chalet, is zo goed als verwoest. Het was van hout. Iran ontkent dat het achter de drone zit op twee vitale olieinstallaties in Saudi-Arabië. De jemenitische Houthi-rebellen eisten de verantwoordelijkheid op... maar de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Pompeo zegt dat daarvoor geen enkel bewijs is. Hij wijst naar Iran. Teheran noemt de beschuldiging een onderdeel van Washington's beleid van maximale leugens. De Tunesiërs mogen vandaag voor de tweede keer sinds 2011 een nieuwe president kiezen. De vorige president, exceptie, overleed in juli op 92-jarige leeftijd. Er zijn 26 kandidaten. Als geen van hen vandaag een meerderheid krijgt, komt er een tweede ronde tussen de twee kandidaten met de meeste stemmen. Het weer, vooral in het zuiden geregeld zon. In het noorden is er veel bewolking en die breidt zich geleidelijk uit over het land. Vanavond gaat het in het noorden regenen. De temperatuur ligt vanmiddag tussen de 19 en 24 graden. Morgen bijna overal bewolkt en vooral in het midden en noorden van tijd tijd regen. In het zuidoosten kan het nog 20 graden worden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arnold Broekhuis van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.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 En welkom bij het tweede uur van ZFM Jazz. Mijn naam is Jaap Funnekotter. En ik mag ook dit tweede uur uw muzikale gastheer zijn. De kenners onder u hebben het ongetwijfeld gehoord. Dit flitsende pianospel kwam van Oscar Pietersen. En de werkelijk grandioze bassolo van Niels Henning Ørstedt. Peterson. Het was een opname uit 1979, een live-opname, Digital et Montreux, het bekende jazzfestival in Zwitserland. De komende nummers die ik ga draaien, die hebben te maken met de start van het jazzconcertseizoen in Zandvoort. Vandaag, de 15e, vanmiddag om half drie wordt de serie Jazz in Zandvoort geopend met Francesca Tandoy. Eh, piano, de Italiaanse eh, pianiste-zangeres. Een waardige opvolgster, zou ik zeggen, van eh, Diane Kroll. En ze wordt begeleid vanmiddag bij het Jean van Quartet, Een eh, Belgische eh, bassist en zanger. En het thema van vanmiddag is Celebrating the Music of Nat King Cole. Zoals de meeste van de luisteraars weten is dit jaar triest genoeg overleden Erik Timmermans de drijvende kracht en programmeur achter Jazz in Zandvoort. Gelukkig hebben Jean-Louis van Damme en Frits Landersbergen... zich bereid getoond om de programmering voor te zetten... zodat daarmee de continuïteit van deze fantastische jazzconcerten... op de zondagmiddag in Zandvoort in Theater de Krocht doorgang kunnen hebben. In de komende nummers, de line-up, kunt u zien op www.jazzinzandvoort.nl... het programma voor het komende seizoen... En ik zal met de komende nummers aandacht besteden... aan alle artiesten die dit seizoen in Zandvoort gaan optreden. Ik draai dadelijk wat van Francesca... die vanmiddag het spits afbijt. Maar eerst de, een van de twee programmeurs... in dit geval Frits Landersbergen... met uh, zijn West Coast Big Band onder leiding van Niels van Haften. Ik heb daar in het verleden wel eens wat eerder van gedraaid... Het zijn opnames van vorig jaar, 1 en 2 oktober in Rotterdam in Cantina Valhalla. En uh, de cd is gewijp, gewijd aan Terry Gibbs, de uh, Amerikaanse vibrafonist. Van de LP G Gibbs Vibes ga ik dan nu draaien Opus One Frits Landersbergen met de West Coast Big Band onder leiding van Niels van Haften. I'm sorry. I'm Opus One, Frits Landersbergen en de West Coast Dream Band. Als u deze formatie Frits en de West Coast Dream Band uh, live wil horen uh, met dit type muziek... dan moet u zeker op 22 december aanstaande in de krocht zijn om half drie smiddags. Want dan treedt Frits met de West Coast Dream Band op... Uh, celebrating the Music of Terry Gibbs and the Dream Band... Een absolute aanrader. Ik ben er in ieder geval wel. Want zo'n middag met swingmuziek, uh, dat laat ik me niet voorbij gaan. Voordat het uh, nieuws het nummer afbrakt, heeft u een paar maten gehoord van Love for Sale. Uh, ik laat het u nu horen in een versie van Francisca Tandoy. Zoals ik al zei, die vanmiddag om half drie met het Jean Van Lent kwartet optreedt... in de krocht in de serie... Jazz in Zandvoort. In deze opname wordt Francisca begeleid door Frans van der Geest op bas en Frits Landersbergen op drums. Het is een opname van 15 februari 2014. Love for sale. Francesca Tandoy. Toch wel een van de revelaties op het gebied van pianospel en zang. Niet bij dit nummer, maar dat gaan we vanmiddag zeker ook horen. Een van de revelaties van de laatste jaren. Op het gebied van uh, de combi, piano en zang. Uh, op uh, 6 oktober in de krocht treden op de Rosenbergs. Voor de nieuws van 11 uur draaide ik al wat van uh, Paulus Schaefer... ook een Gypsy-formatie. Maar nu gaat u luisteren naar de Rosenbergs... bestaande uit Moses en Johnny Rosenberg... en Sani van Mullum. Het gaat hier uh, om een, uh, een live opname... Uh, gemaakt bij, tijdens Tilburg Jazz in 2015. U hoort eerst een paar seconden nog hun bekende... Intro tune, hun herkenningsmelodie. En daarna pakken zij uh, Johann Sebastian Bach eens even aan op gypsy jazz wijze. Door een uitvoering van Bachs badinerie, maar dan in hun opvatting. We gaan luisteren naar de Rosenbergs. <tune> Oh, <laughs> Onthoudt het 6 oktober in De Krocht? Uh, en uh, het thema van de Rosenbergs is Celebrating Gypsy Legend Django Reinhardt. Een andere legend die naar Zandvoort toe komt, en wel op uh, 10 november, is uh, Rob van Kreeveld met zijn trio. <coughs> Rob van Kreeveld in het begin van zijn carrière kennen we natuurlijk als de begeleider bij de one-man shows, de vroegste one-man shows van Paul van Vliet. Maar Van Kreeveld is ook een heel begenadigd jazzmuzikus En uh, ik weet dat uh, Frits Landersberg op dit moment op zijn ESP-label bezig is om uh, een nieuwe CD van Rob van Kreeveld uit te brengen. En ik vermoed dat zo rond oktober, wanneer hij optreedt in de krocht... dat uh, die. CD wel verkrijgbaar zal zijn. We gaan hier luisteren naar Rob van Kreeveld Solo. Het is een live opname uit theater De Tobbe in Voorburg in 2013. En het nummer is On Green Dolphin Street. van Kreeveld, niet zo'n mooie opname, ik heb hem uh, vanaf YouTube geplukt... maar ik kan me wel al verheugen op uh, het optreden van deze meester op 10 november in de Krocht. En het houdt niet op. Wie ook geprogrammeerd staat is Ak van Rooijen. Uh, Ak van Rooyen begeleid door Juraj Stanic op piano op 12 januari... Daar staat bij onder voorbehoud in de programmering. En dat kan ik me voorstellen, want op 1 januari... Uh, Deo Volente wordt Ak van Rooyen 90 jaar. Ongelooflijk, ik heb hem een dag, twee, drie jaar geleden... in de krocht zien spelen. En onvoorstelbaar, iemand van zijn leeftijd... met nog zo'n prachtige klank op zijn cornet en zijn trompet. Uh, ik heb hier een opname gezocht... Uh, niet in kleine bezetting. Maar hij heeft veel in Duitsland gespeeld. Ak van Rooyen En de opname waar we nu naar gaan luisteren. Is van Paul Koen. De bandleider en jazzpianist uit Duitsland. Met Das Best und Babelsberger Filmorchester. Het is een opname uit de Wakkerhallen. Tijdens de 39e internationale jazzweek. In Burghausen in maart 2008. We gaan luisteren. Na Round Midnight met als solist Ak van Rooien. kunnen blazen op, in dit geval, cornet. Hij was toen trouwens al uh, 80 toen hij dit speelde. Ongelooflijk. Zo'n mooie, zuivere toon op die leeftijd. Ik verheug me op zijn optreden op 12 januari in De Krocht. Uh, twee andere goede en bekende muzikanten die daar komen spelen... muzikanten uit de jazzscene... zijn uh, Jean-Louis van Dam, medeprogrammeur van uh, dit seizoen Jazz in Zandvoort. Hij zal met zijn kwartet optreden op 9 februari. En op 19 april, als hekkensluiter van het seizoen... zal Edwin Rutte optreden. Uh, en daar is de ondertitel van dat optreden... Celebrating the Music of Rogier van Otterlo. Ik heb uh, naar een opname ben ik over gestruikeld uh, waar Jean-Louis... Uh, onder andere met nog een mooie bezetting uh, Edwin begeleidt uh, Edwin die daar zingt het nummer Hand in Hand. Maar dat is natuurlijk een Nederlandse vertaling van Cheek to Cheek. Het is een live opname van het uh, Meerfestival in Hoofddorp in 2009. En naast Edwin Rutte, Zang en Jean-Louis van Dam Piano... Horen we Edwin Corzilius op bas, Jeroen de Rijk percussie en Frits Landersbergen op drums. Jean-Louis van Dam en Edwin Rutte, hand in hand, cheek to cheek. Een ode aan Rotterdam. Ja, Let is see hand. Jean-Louis van Dam en Edwin Rutte. Een andere artiest, artieste, die uh, komt optreden in de krocht in het komende seizoen is Joke Bruis. Joke zal op 8 maart 2020 uh, de, uh, de middag uh, verzorgen met haar kwartet en uh, daar zullen een hoop nummers denk ik in zitten als ik dat zo zie van uh, haar jubileumjaar uh, afgelopen jaar 50 jaar uh, artiest. Met een prachtige voorstelling in de tijd in de Doelen in Rotterdam. Waar we nu naar gaan luisteren is uh, een nummer van haar cd Close to Me. Uitgebracht op By Leo in juni 2003. En waar Joke begeleid wordt door... Good old Louis van Dijk op piano. En Frits Landersbergen op vibrafoon. En drums. We gaan luisteren naar het nummer Do I Love You. ik de preview van het komende seizoen van Jazz in Zandvoort af. Maar ik hoop natuurlijk vele van u vanmiddag om half drie in de krocht aan te treffen om live te luisteren naar Francesca Tandoy. We gaan nu luisteren naar ook een goede oude bekende die heel vaak in de krocht is opgetreden, Scott Hamilton. Hier Samen met zijn naamgenoot Jeff Hamilton uh, van een live opname in Bern, Zwitserland op 18 mei 2017. Scott Hamilton op de Noor uiteraard wordt bijgestaan door Tamir Hendelman op keyboard en Jeff Hamilton op drums. We gaan luisteren, ondanks dat de zon schijnt, naar September in the Rain. tegen de klok van twaalf en ik heb nog tijd zie ik voor twee nummers het eerste wat ik wil draaien is van Sarah Von en haar trio een opname uit uh, 1954 van de LP Swinging Easy With Sarah They Can Take That Away From Me The memory of all that No, no, they can't take that away from me The way your smile just beams, The way you sing of kings The way you haunt my dreams No, no, they can't take that away from me We may never Ja, ik zie het klokje tikt verder en ik had nog één uitspijter voor u in petto. Dus uh, daar wil ik graag uh, u vanochtend mee verlaten. Het is van dezelfde cd die ik al eerder noemde, de Classic Concert Live. Ik draaide daar in het eerste uur wat van. In de unieke samenstelling Meltor mee. George Heery, maar on top of that, Jerry Mulligan. De song is ended, but the melody lingers on. En Meltor mee wordt vocaal in dit nummer ook bijgestaan door Jerry Mulligan. Ik wens u een hele prettige, zonnige zondag. En hopelijk vanmiddag tot ziens in de krocht. En voor wat dit programma betreft, graag tot de volgende keer. The song is ended, but the melody lingers on This evening has come and gone, but the melody lingers on The lyrics blended, and the melody seemed to say It's time we were on our way, but we'll come back another day Not one moment too soon here we are singing this one final tune tonight was splendid and we'd be here until the dawn but the evening has come and gone and the melody lingers